team voor het WK gezet. Waarom dat is gebeurd, wil manager Hans Schootjes nog niet zeggen. Alleen dat er zwaarwegende redenen voor zijn. De 27-jarige van Gelder maakt in september zijn rentrée na een schorsing van ruim een jaar vanwege cocaïnegebruik. Het weer vanavond bewolkt, alleen in het zuiden helder. Morgen overwegend bewolkt. Middagtemperatuur rond 14 graden. Dit was het.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 Het circuit bestaat sinds 1948. Uh, toen is de eerste race hier uh, georganiseerd op het, op het huidige circuit. Uh, dat zag toen wel iets anders uit qua layout dan dat het nu is. Uh, maar in de basis, uh, zeg maar het rechte stuk, de Tarzanbocht, het eerste gedeelte, de eerste helft van het circuit is eigenlijk nog identiek zoals het in 1948 is aangelegd. En uh, daarvoor uh, is er ook in, de, in Zandvoort al op een straatcircuit gereden. Dat was in 1939 vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Geweldig. Eigenlijk. Zo is het zo geboren eigenlijk, het, het circuit van Zandvoort uiteindelijk?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 Het is Billy McClaske van Palm Springs, Reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds at the start of the 31st Py Race on Hans. Tegenover mij zit Erik Wijers en wij zijn in het programma Bijzonder Zandvoort. Erik, in de jaren 80. Wat gebeurde er toen met het circuit?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 En uh, ja, dat resulteerde dus in een faillissement eigenlijk halverwege de jaren 80. Bij 1986 of 1987. En toen, toen was eigenlijk ook wel op dat moment gelukkig bij de gemeente. Terwijl de realiteitszin uh, dat, ja, dat circuit...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 Wat betekent A1GP precies?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 Der Start. Null auf 100 in zwei Sekunden. Los geht's. Zubachero. 80 Sekunden vor, 80 Liter nachgetankt, 3, 4, 5 Sekunden und Schumacher ist wieder im Rennen.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 Ta-ta! Met ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Jobboot met het NOS Journaal. De redding van de 33 mijnwerkers in Chili is met een paar uur vervroegd. De operatie begint vanavond om 11 uur Nederlandse tijd. Volgens Chileens parlementslid is het voorbereidende werk eerder klaar dan verwacht... De mijnwerkers zitten sinds begin augustus door het instorten van een mijnschacht ingesloten op een diepte van ruim 620 meter. 17 dagen later ontdekten reddingswerkers dat ze nog in leven waren. Toen werd nog gedacht dat ze pas rond kerst konden worden bevrijd. De reddingsoperatie in Chili is vanaf vanavond rechtstreeks te volgen bij de NOS op het digitale kanaal Journaal24 en op de site journaal24.nl. Duitsland is de komende twee jaar lid van de VN-veiligheidsraad. De algemene vergadering koos vandaag ook India, Zuid-Afrika en Colombia als tijdelijk lid. Om de vijfde zetel werd gestreden door Canada en Portugal. Portugal kreeg uiteindelijk de zetel nadat Canada zich had teruggetrokken. De Veiligheidsraad bestaat uit vijftien leden waarvan vijf een permanente zetel hebben. Dat zijn de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De andere tien zetels roeleren elk jaar worden vijf nieuwe landen gekozen. De politiek commentator Willem Breedveld is overleden. Hij werkte bijna veertig jaar als parlementair journalist voor het Dagblad Trouw. Hij stond bekend als zeer gezaghebbend in de jaren zeventig onderbrak Breedveld zijn werk bij Trouw... en was hij een paar jaar ambtenaar op het ministerie van Algemene Zaken... en was hij adviseur van PvdA-premier Den Aal. De hoofdredactie van Trouw zegt dat Breedveld van groot belang is geweest voor de krant. Vanwege zijn pen en zijn kennis van het politieke bedrijf.